7 uur Ember Brandsen met het NOS Journaal Steeds meer gemeenten stoppen met het innen van de ouderbijdrage in de jeugd GGZ. Zandvoort, Haarlem en Den Haag innen het geld al niet meer. En Amsterdam en Rotterdam zijn het van plan. Sinds 1 januari moeten ouders een bijdrage betalen... voor het levensonderhoud van een kind in instelling of pleeggezin. Zandvoort en Haarlem innen de ouderbijdrage niet meer... omdat ze de wet onuitvoerbaar vinden. Het geld innen zou meer kosten dan het oplevert. De winkels van V&D gaan maandag gewoon open, zegt een woordvoerder van het Warenhuis. Eerder waren er berichten dat V&D maandag failliet gaat, tenzij er voor 40 miljoen wordt bezuinigd. De leiding van V&D overlegt op dit moment met de eigenaars Sun Capital. Er wordt ook gesproken met het bedrijf dat veel panden verhuurt aan het Warenhuis. Veel VND's hebben een huurachterstand. In Jemen hebben de Sjiitische Houthi-rebellen het gezag overgenomen. Ze hebben het parlement naar huis gestuurd en een voorlopig bestuur ingesteld. Interim-president Hadi was zelf al opgestapt. Het is niet bekend waar hij is. Met de machtsovername door de Houthis komt er voor nu een eind aan een maandenlange strijd... tussen de Sjiitische Houthi-beweging en Soenitische stammen om de macht in de hoofdstad Sanaa. De VN is bezorgd over de ontwikkeling en stuurt de speciale gezant voor Jemen terug naar Sanaa. Strijders van de Nigeriaanse terreurorganisatie Boko Haram... hebben hun grensplaats in buurland Niger aangevallen. De militanten moesten de strijd staken toen troepen van Niger hen terugdreven. Ze kregen daarbij luchtsteun van gevechtsvliegtuigen uit Tjaat. Zeker vijf soldaten zouden gewond zijn geraakt. Het is onduidelijk of er ook burgerslachtoffers zijn gevallen. Het is de tweede aanval van de militanten op een buurland in een week. Woensdag doden ze tientallen mensen in het noorden van Cameroen. Het weer, vanavond is het helder en koelt het snel af. Vannacht vriest het, morgen steeds meer bewolking en plaatselijk wat mondregen. Af en toe schijnt dan nog de zon. Het hoort 2 tot 6 graden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is op de meeste plaatsen bijna voorbij. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden, 4 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 Amsterdam, richting Den Haag, voor Zoetenvouden 4. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag, voor Knoppen Lieve Meer 2 kilometer. De A12 Utrecht, richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Reewijk, 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met, Met nu. nu, de Euro Breakdowns, GFM, 25 jaar. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Het gevoel voor muziek is dat wat Europeanen echt verenigt. Echt verenigd. Want voor het ritme van de hits zijn er al lang geen grenzen meer. Mr. Gorbachev, tear down this world. De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn: de Europese eenwording. De Euro Breakdown. Ja, en uh, voor het uh, nieuws, het einde van het eerste uur was het alweer wat. Gaat de tijd al snel? Niet alleen de afgelopen 25 jaar uh, is snel gegaan. Maar ook de eerste uur van de Euro Breakdown, deze speciale 25 uur uitzending We zijn het vorige uur geëindigd met uh, Gangster's Paradise van Coolio featuring uh, LV. De, deze uh, Coolio, oftewel Artist Ivy Jr., vervroeg in 1963. Die heeft deze uh, hit uh, prachtig gemaakt. Wat is er allemaal gebeurd in uh, 1995? Nou, ik kan je vertellen, ik werd toen uh, 10 jaar oud. En ik weet het echt, dat is wel echt waar... Ik weet nog wel eens de dag van gisteren dat uh, TMF van start ging. Want TMF uh, werd op uh, 1 mei 1995 gelanceerd door uh, Lex Harding. Uh, Nederland kende op dat moment uh, geen eigen muziekstation. In de meeste gemeentes kon alleen het Engelstalige MTV Europe toen worden ontvangen. En in het begin uh, had uh, TMF een beperkt uh, bereik in Nederland. Maar dat nam maar snel toe. Presentatoren of uh, VJ's van het eerste uur... Wie zijn er? Nou, dat ga ik je vertellen. Dus we kennen ze allemaal nog steeds. Sylvane Sumons is daar begonnen. Bridget Maasland. Isabelle Bringman, Fabienne de Vries. Uh, Rutte Wild. My Michael Pielersik. Die, die ken ik nog niet. Wessel van Diepen en uh, Erik de Zwart zijn allemaal begonnen bij uh, TMF toen de tijd. Ik heb er heel veel uh, muziek gekeken. En onder andere uh, kwamen daar de clips uh, langs. Van uh, Gus Meeuwers. Ja, nou, niet alleen maar Gus Meeuwers. Gus Meeuwers en uh, Vagant toen de tijd nog. Per spoor. Perspoor. spoor. Ja, ja, ja per spoor inderdaad. Nee, het is een nacht. Okay. Sorry, nee, niet k'n denken ding. denk. Het, het is een nacht. Het is een nacht 1995. Per spoor was uh, volgens mij daarvoor nog. Voorjaar. Oh, oh, per spoor is een oude. Per spoor, ja, nee, die uh, kwam in 1996. Dat dus toen de, de tweede beste verkochte single uh, in 1996. En, uh, het busje komt zo. Kennen we hem nog? Het busje komt zo, busje ja, komt zo. Ja, keurig. Rust maar, rust maar, rust maar daar komt zo voor je. En uh, ja. Nou ja, waar ik het net over had, hè? De Smurvenhouse. Yeah. Irene Moors en de, de Smurven met No Limit. Ja, daar heb ik een CD van thuis. Inderdaad. Ah, kijk. Die, die heb ik wel nog. Keurig. Uh, double Vision met Nogging. En het prachtige van Galis met uh, Conquest of Paradise. Eigenlijk zou ik die al... Uh, weet je wat? Ik ga morgen dus 12:30 draaien tijdens Steven uh, Lunch de, de muziekboulevard. Uh, ik ga Conquest of Paradise draaien. Vagaal is uh, een prachtig nummer. Nou, op uh, 28 augustus 1995. En uh, niet alleen Team F is uh, van start gegaan in 1995, maar ook uh, SBS6. SBS6 was toen niet meer uh, van de buis af te denken, want die is uh, 28 augustus 1995 begonnen. Dat is de grootste concurrent van RTL. Uh, de zender is toen via de kabel, uh, digitennen uh, of schootballtennen. Ongeveer 6,6 miljoen huishoudens ontvangen. In de begindagen profileerde SBSS zich voornamelijk op een uh, mannelijk jong publiek. Met veel series, films, reality tv en, jawel, het enige echt leuke wordt hier altijd in de studio, seks. Bekende programma's toen waren over de rode. Kon je een rode krijgen als je gekke dingen op straat deed met uh, Winnie van Dijk. Uh, Actie Nieuws in de nachtrijden, Jerry Springer. Ah, die vond ik allemaal leuk, Jerry Springer altijd. En uh, Breekijzer met Pieter Storms. Hij ah, leefde, uh, ik weet niet of hij nog steeds leeft eigenlijk, je hoort nooit meer wat van ze. Van Pieter Storms. weet jij dat pas? Volgens mij wel, hij heeft nog steeds gezegd zijn uitzendingen. Is dat zo? Pieter Storms. Nou ja. Die zoeken we op. Uh, kijken of hij nog uh, leeft. Hij ah, leeft nog wel hoor, maar of hij nog uh, echt uh, actief is. Nou, actief niet zo. Nee hè? Nee. Um, als je afgelopen zaterdag naar uh, onze uh, waarde collega Rob Hardems en Albert Jan Vos uh, luisterde helemaal het laatste uurtje, kon je een prachtig nummer voorbij horen komen. Uh, je kunt even, uh, lief wat aangevraagd, dan heb ik het over uh, Robert Miles met Children. In 1996 uh, stond hij het langste op nummer 1 in Europa, maar liefst uh, 13 weken, van 23 maart tot en met uh, 15 juni heeft hij daar gestaan. Uh, hij werkte eerst altijd als uh, jockey. Maar uh, hij viel op uh, doordat het gebruik van de... Hm? Hm? Ik denk, je telefoon gaat, Sander. Je moet je wel opnemen als je telefoon gaat. Ah, ja, sorry. Nou ja, hij, uh... <laughs> ik had het over Robin Maas. Hij draaide toen uh, veel onbekende muziekstijlen. Dus hij werd daardoor erg bekend. Uh, drum and bass, uh, ambient. Draaide die. Dat was toen nog onbekend. Nou, snel uh, kreeg hij aanzien binnen de muziekwereld. En uh, toen hij naar Londen toen kwam het zelfs uh, tot een zakelijk contract met uh, Mandoda. Ja. Nou, vanuit Engeland slaagde hij er uiteindelijk in... om uh, met zijn dromerige gedanst. Ja. die heel snel de naam Dream... Dream Trance of uh, Dreamhouse House meekeeg, de hitlijsten te bestijgen. Vo vooral uh, met zijn debuutsingle... Children... eindigt hij uh, in meerdere landen hoog in de hitlijsten... Dus zo ook in uh, Europa. Heeft hij dus uh, maar liefst 13 weken op nummer 1 gestaan. En dan heb ik het over uh, deze prachtige natuurlijk... Robert Miles met Children... Single Children, De uh, Robert Maals, 1996. In deze periode denk ik dat uh, onze waarde collega Amber Zandberg, uh, de Euro Breakout presenteerde. Die heeft het, het langste gedaan van iedereen. En er uh, belooft altijd uh, verrassende muziek dan in de Nederlandse of in de Europese hitlijsten terecht te komen. Daar zijn er nou uh, volgens mij vier presentatoren geweest. 1996, Jürgen, hoor de maal. ZFM, al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. De Eurobreakdown. En de 96 is uh, nog meer gebeurd. Populaire muziek toen de tijd. Um, Pascal kent ze wel, dat weet ik zeker. De Fuji's. Uh -huh. Killing Me Softly Was de meest verkochte single toen de tijd. Uh, Guus Miels in even Nee, heb hem hoor, perspoor. voor. Welke dingen, dingen, dingen, ding. Er zijn ook hele leuke variaties op geweest van. Uh, lekker ding, lekker ding. Oeh, uh, oeh. Oe. Ik zal hem niet helemaal aanspreken. Uh, nee. uh, Rob de Nijs, speciaal voor uh, Rob van der Velde toen de tijd, uh, Bangerhard. Helemaal een mooi begin, uh, vraag maar. Uh, morgen komt hij langs op de receptie, Rob van der Velde. Vraag even uh, aan hem uh, over Rob de Nijs met Bangerhard. Hoe die nou uh, precies begint. Ga je gaat hij, me uh, wel even voorstellen, hè, Maurice. Ja, ik ga je voorstellen morgen aan uh, Rob van der Velde, dat is geen probleem. Um, ja hoe het, hoe het begin ging van Bangar, die, die weet Rob van de velden zo goed te zingen op, dat vindt hij zo leuk, geweldig. De um, Kelly Family was ook uh, 1996, ja echt waar. Ze bestaan nog, uh, ze bestonden toen. Volgens mij doen ze helemaal niks meer, hè? Uh, niet in Europa. Nee, nee, nee. I can't help myself, I love you, I want you. je de nummer nog van ze? Nee, ik nog wel. Ja, uh, Helaas. De Macarena <laughs> van de Bayside Side Boys remix. Hey. Los del Rio, dus uh, waardoor uh, de Macarena echt toen bekend is geworden in 1996. Volbak wordt, wordt al gegeven hier ook. Ja. Kijk even op uh, de, de webcam. Hoef je, uh, dit kun je niet naar uh, cvm te gaan. Je kan gewoon in je aan zetten. Zicho in ons gebied in uh, Zandvoort en omgeving, kanaal 40. Kan je het uh, prachtige webcambeeld zien uh, wat onze technische dienst uh, prachtig voor elkaar heeft gedaan. Dank daarvoor. Captain Jack... Ja, die ja, kent het nog? Ja, ja. hey yo, Captain Jack. En Linda Rose Jessica, ademnood. En het prachtige uh, toen nog uh, 15 miljoen mensen. Van Flijtman me en Fatijn. Ondertussen zijn het natuurlijk veel meer uh, mensen geworden. Party Animals Aquarius is ook... Uh, en het is het jaar helemaal geweest van uh, Tony Braxton. Prachtige laafzang, Unbreak My Heart. Best verkochte album toen de tijd in Nederland. Ja, schrik niet. Was toch echt Celine Dion? Met uh, Falling Into You. En ik uh, kan wel verklaren door het komt... Dat is voornamelijk in 1997. Of 1998 uh, gaan we ze Lindion uh, terugzien in de lijst, de lijst hier uh, van Europa. Ook in 96 heel belangrijk. Ja, ik moet er even blijven hangen. Ik wil gewoon niet naar 1997 toe gaan met die jongens die voor mijn neus begrijp je wel natuurlijk. Oh. Uh, nou, dankjewel. Uh, de opkomsplicht. Pascal, heb je nog last van, dat had ik niet gelukkig. Die was opgeschort ja. sinds uh, 1 mei 1997 en uh, niet afgeschaft. Uh, de laatste dienstplichtige van Nederland wordt op uh, 22 augustus 1996 uitgezwaaid uit de kazerne. Landmacht. Um, ik, ik heb precies in de laatste lichting gezet van de luchtmacht. Ja, dat klopt. Dat was 1995. Maar ik heb het ook over. Ja, maar dit is landmacht. 1996 is landmacht. Gewoon de militaire dienstplicht gewoon in het algemeen. De negen maanden. Maakt niet uit welke sector. <lacht> en uh, girlpower, hè. De girlpower komen echt opzetten. En ik heb er... Uh... Leuke herinneringen aan, aan de Spice Girls, de Britse meidengroep. Die begonnen als een uh, marketingoperatie. En ze hadden vanaf de eerste single uh, Wannabe uh, uitgekomen toen de tijd op uh, 8 juli 1996 tot 2001. Uh, veel succes. Dat is een van mijn favoriete ja. nummers, uh, Wannabe. Ja, dit is ook een geweldige Toen ik op de middelbare school zat, op we uh, Kamp En dan was het zo'n bonte avond. En dan werd de nummer door iedereen wel uh, gedaan, op uh, welke gekke manier dan ook. Nou ja, ze hebben in totaal uh, kleine 30 miljoen singles verkocht. Ik vind het knapper voor zo'n Britse meidengroep. Uh, uiteindelijk zijn ze met veel ruzie uit elkaar gegaan. En zijn uh, een paar solo doorgegaan. En uh, met succes moet ik zeggen. Nog meer dames. Het uh, ja, is echt de opkomst van de meidengroepen. Maar uh, dit is een uh, rockgroep. Een alternatieve rockgroep. Hun muziek uh, bevat veel invloed uit de ska en de new wave. En dan heb ik het over uh, No Doubt, die opgericht is in december 1986 alweer. Toen uh, zanger John Spence in uh, december 1987 uh, zijn eigen van het leven beroofde... werd Gwen Stavani, zangeres van de band. En uh, in de eerste jaren van de band was de, waren ze redelijk succesvol... maar niet hier in Europa, maar meer in uh, California. En na het uitkomen van het uh, album Tragic Kingdom in 1995... Uh, werden ze echt uh, internationaal uh, bekend... Uh, met de singles Just a Girl en uh, deze prachtige Don't Speak. Ze hebben uh, negen weken op nummer één gestaan. No doubt. This... In 2004 is hij op uh, solo teweeg gegaan, nou, mooi bijbehorend uh, soloalbum. Volgens uh, deze zang Riffel's kennis van die is No Die uh, nooit echt uit elkaar gegaan. Maar eind 2006 laat ze dat toch echt weten dat het uh, het, het uitgebrachte tweede soloalbum van dat ze wil vruchtigen naar No En In het voorjaar van 2008 is ze weer uh, toch echt bij elkaar gekomen om uh, nieuw songmateriaal te schrijven voor een nieuw album. Onderbroken door een concertretour door Noord-Amerika in 2009 is het nieuwe album getiteld uh, Push and Shop. Nog echt in uh, 2012 uitgekomen. Ik vraag, uh, vraag me niet aan welke nummers erop staan, dus ik uh, ken ze echt niet. Maar dat maakt helemaal niet uit. Uh. Ze hebben het goed gedaan. No Daad, Don't Speak 1997. CFM, CFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij, de Euro Breakdown. En er zijn veel mooie andere nummers geweest in 1997. Denk aan Puff Daddy en Faith Evans uh, featuring 112. En dan heb ik het natuurlijk over het prachtige I'll Be Missing You. Elton John's Something About The Way You Look Tonight. Dat wil wel uh, Candle in the Wind. Dat was hier in 1997. Prachtig nummer ook. Wes met Alleen. Heet die nog? Wie kent hem nog, Wes? Nee. Dat Afrikaanse nummer. Bezien, ja. Oh, we hebben al aan. Zee, na, na, na. Ja, na, na, na. Weet, ik weet, ik ja, weet weet, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jantje. Toen was nog Jantje. Dat lijkt Van die West had je ook een Nederlandstalige versie, Spanje. Ja, klopt. Er zijn heel veel nummers uit de jaren 90 uh, gecoverd. Uh, maar van West inderdaad was ook een Nederlands. Uh, maar het is meer uh, iets voor Ruk Jansen zo direct met het uh, kan raar lopen. Uh, als hij dat weer gaat herintroduceren. Ja. <laughs> Jantje Smit, ik zing dit lied voor jou alleen. Dat is nog zo'n uh, jong broek. Ja, hij is net zo hart als dat ik ben overigens, Jan Smit. Ehm... Dus je zei iets is ouder, iets is jonger. Nou, we zijn in ieder geval in hetzelfde jaar geboren, maar dat is uh, Hero, toen ik je zag. Ja. Prachtig nummer ook. En Marco Bazzato. Marco Bazzato is twee keer in de zien singles in Nederland uh, van die tijd. Met uh, De Waarheid. En uh, samen met het uh, treintje Oosterhuis. Een wereld zonder jou. Sorry? Nou, het treintje Oosterhuis is een verre achterlicht van mij. Ach, oh, ja. gecondoleerd. Dankjewel. Ah. Nee, ja, ik word uh, heel zeggen, ik ben niet zo fan van Treintje, maar dat uh, kan ik ook niet zo doen. Nee. Jij hebt ook een bijnaam, hè? Moederen het oh, het ja, precies. <laughs> Laten we hopen dat ze niet luistert nu. Dan, uh... Nou ja, en als ze dat doet, heel veel succes straks ja, op het uh, ja. Nederlands Songfestival uh, ja. Treintje. Gaat ook de naam vol, voor ik snap dat niet. Spreek <laughs> um, de Jongen, Leven na de Dood. Ook een prachtig nummer uit uh, 1997. En uh, natuurlijk, uh, iedereen kent hem: uh, Anouk Nobody's Wife. Ook in uh, 1997. Uh. Weet je het nog van uh, 22 december 1997? Witte Wittehuismedewerker Linda Tripp. Nint stiekem het telefoongesprek op met Monika Lewinsky... waarin Lewinsky praat over haar seksuele relatie... met niemand anders dan president Clinton natuurlijk. En in 1995 raakte de Notorious B.I.G. betrokken... bij de strijd tussen de East Coast en de West Coast. Notorious BRG moet je kennen. Uh, er waren twee stromingen binnen de gangster rap. En zijn uh, grote rivaal werd dan Tupac, een rapper uit Californië. Nou, Tupac was oorspronkelijk een uh, goede vriend van de Notorious BRG. Uh, de band tussen Notorious en Tupac uh, verslechterde toen er juwelen en teksten van hem werden gestolen. Nou, Tupac heeft het uh, uiteindelijk helaas niet overleefd. Uh, september 1996 uh, is deze beste man uh, over. Uh, ja, in september 1996. Uh. Torres B.I.G. had ook een heel mooi nummer geschreven daarvoor. Welke? Uh, Bij Niet uit mijn hoofd. Gaan we met uh, Puff Daddy toevallig? Zou kunnen, ja. ben ik ben hem even niet uit mijn hoofd. Ik kan hem wel voor je opzoeken, ik heb hem zelf de single. Oké, oh, okay. nou ja, ga je even naar huis, ga jij hem even uh, ja. opzoeken, dan uh, spreek ik je volgende week weer. Ja. Um, Harry Potter ja. en de Steen der Wijzen, kennen we ook nog? Ja! Ja, het eerste deel <laughs> van de populaire Harry Potter serie is uh, net zoals de zes of volgende delen geschreven door de Britse schrijfster, uh, niemand minder dan J.K. Rowling, Rowling natuurlijk. En uh, in 1997 uh, kwam dat eerste boek uit. Ja. Maar er was nog een ander uh, populair nummer uh, in 1997. En die uh, moet ik je even laten horen. Dan heb ik het over uh, deze. Die vind ik zo geweldig, kan ik niks aan doen. Hi Barbie. Heerlijk Barbecue uh. Even right. slechte so muziek, iedereen yeah. hoor. Paat mag I'm a girl, In world. Life in plastic. It's fantastic. Let's go party! is een uh, Guilty Pleasure is deze nummer: Barbie Het was toen de vierde best verkochte single. In uh, 1997, het jaar van de boys hier uh, aan de tafel. Maar waar uh, ik even naartoe gegaan gaan, wat in uh, 1997 ook heel uh, belangrijk was: was uh, James Cameron. Want die brak uh, toen echt alle records toen hij zijn creatie de uh, Titanic uitbracht. Ja, door de film werd met een budget van mijn liefste 200 miljoen dollar... De duurste, de duurste productie tot dan toe uh, gemaakt. En heeft uh, dan uiteindelijk nu na Everton ook het meest opgebracht. Nou, de film werd uh, zowel door critici als door het grote publiek uh, bejubeld. En uh, werd een uh, zeer groot succes. Nou, dat komt omdat uh, Titanic dat uh, combineert uh, met een hoop uh, historische feiten... en het tot verbeeldende sprekende verhaal van R RMS... Naar mij majesteit, de Titanic die in 1912 na een botsing met een ijsberg verging. Nou, met een romantisch verhaal over onmogelijke liefde tussen meisjesverstand. behorende tot de elite gehuisvest op de bovenste eerste dek. Is dit mooie de titelsong geweest? Dan heb ik toch over Jan, My Heart Will Go On, 17 weken lang in 1998 op nummer 1 gestaan. We speak to you. Van 14 kinderen werd ze geboren in Canada. En op 12 twaalfjarige leeftijd bracht haar moeder haar in contact met een manager... die zo in haar geloofde dat hij een hypotheek op zijn huis nam... om haar carrière te financieren. En dan heb ik het over dit prachtige Celine Dion. Die nog steeds veel hits maakt nowadays, kan ik wel zeggen. Prachtig nummer, de titelsong van de Titanic... Um, er zijn wel meer nummers geweest uh, in het verleden die uh, dankzij films gewoon echt uh, hits zijn geworden. We hebben het al eerder over uh, gehad uh, in deze uitzending, maar ook als je naar de dan luistert... Uh, ...iedere vrijdag uh, tussen 3 en 5 even een beetje reclame mezelf natuurlijk, om het nog kunnen. Bijvoorbeeld uh, Meltdown van q Tip, het meest recente nummer van de Hunger Games. Het is ook echt een hit in Europa geworden. Maar we gaan het nou niet over nu hebben, daar komen we tegen de klop van negen uh, bij. Laat ik vertellen wat uh, de hit van 2015 tot nog toe is. Er zijn pas uh, vijf weken uur breakdown geweest. Dus heel uh, verrassend kan het niet zijn. Andere populaire nummers uh, in 1998. Run DMC, It's Like That bijvoorbeeld. Akdaan de ik niet of nooit geweest. En de Venga Boys. Ja, de Venga Boys. De Mijn Venga jaren. Boys. Boom, boom, boom. I want you in. Ja, ja, ja, ja dankjewel. Ga ja, jij nog maar niks zingen, dankjewel, alsjeblieft. Kan je Sorry. Desiree met live is toen ook een uh, prachtig nummer geweest. En uh, Natalie in Brooklyn, met Thorn. En alweer Marco Bazzato, want die uh, heeft echt gescoord toen de tijd. In 1990, om uh, precies te zijn, heeft Marco Bazzato de Sound Mix Show toen de tijd gewonnen. Uh, de voorloper, zeg maar, van de Idols en de Voices uh, van nu. En daardoor is hij zo uh, immens bekend. Prachtig nummer, de bestemming is hij uh, de tiende beste verkochte single van 1998 geworden. De oprichting op 4 september 1998 van Google Inc. Corporation is ook een feit geworden. 1998 pas, ja echt waar, 1998 pas. En uh, na jarenlang onderzoek uh, wordt op 27 maart 1998 een uh, hele mooie pil uh, goedgekeurd. De nieuwe wonderpil werd het ook wel genoemd en dan heb ik het natuurlijk over de Viagra. Door de Amerikaanse Food and Drug Administration, oftewel de FDA... Uh, werd het als uh, nieuwe behandelingmethode voor erectiestoornissen goedgekeurd. Ook in uh, Europa komt er positief advies voor Viagra En dit op uh, 15 september 1998 om precies te zijn. In Amerika is Viagra dan al een uh, groot succes. En in Nederland, oftewel Europa, wordt al uh, druk gespeculeerd over de blauwe hondepil. Zo was er een uh, felle discussie los of uh, Viagra en het ziekenhuis uh, een ziekenfonds moest. Nou, uiteindelijk werd op 1 oktober 1998 in Nederland dus echt daadwerkelijk verkrijgbaar. En een uh, concert van de Rolling Stones. Want in het kader van de Bridges to Babylon Tournee... geven de Rolling Stones op 11 augustus 1998 voor het eerst een optreden in uh, Moskou. En vanwege het uh, ijzeren gordijn was het voor de Britse band nooit eerder mogelijk geweest... om in Rusland een concert te geven. Het concert vindt uh, plaats in het uh, Losinki stadion ...waardoor de regen de Stones samen met een 70.000 fans in de stromende regen nat aan het worden waren. Een jaar later valt de muur en uh, wordt het uh, voor westerse groepen een stuk eenvoudiger... Uh, ...om concerten in uh, het oosten van Nederland te houden. Door naar uh, 1999 alweer, hè? Ja, ja. Gaat toch snel. Deze. En dan heb ik het over een uh, dame dame die heel erg uh, bekend is geworden. Ja, jij was toen niet zo'n uh, twee jaar hè, zo, hè? Ja, ik was twee jaar. En dat was echt een tieneridool toen, dus hij uh, gaat nog niet helemaal van jou hoor. Hij kan net kijken. Ik ja, moest maar... nog een jaartje wachten. Jij mag nog één jaartje wachten en dan uh, ben jij er. Maar je bent gelukkig nou hier, dus dat scheelt. 2 december 1981 is uh, deze dame geboren. Ze is danseres, actrice, maar voornamelijk uh, popzangeres. In de uh, jaren 90 uh, gaf zij uh, mede uh, vorm aan de t, uh, opkomst van de teenpop. Ze is een van de best verkopende artiesten ter wereld. En dan heb ik het over uh, Britney Jane Spears. Ja, echt haar Britney Spears. Want daar is haar jeugd Spears dans, gym en zangles. Waarmee ze verschillende talenten talentenjachten won. En rond 1990 vloog ze samen met haar moeder toen naar Atlanta. Om een auditie te doen voor de Mickey Mouse Club. Ja, echt waar de Mickey Mouse Club. Kan er ook niks aan doen. Maar ze was toen nog ietsjes jong. Ze was toen pas 9 jaar oud. Kan ze ook niks aan doen. Na 1998-2000 heeft ze een uh, prachtig nummer gemaakt, uh, Baby One More Time. Maar uh, 1998 stond, of uh, 99 stond, uh, ja inderdaad, meer bekend. Ik dacht, uh, opzij zou dit ook in? Nee, Baby One More Time heeft toen uh, tien weken lang uh, op nummer 1 gestaan in Europa. Van 13 maart tot en met 15 mei. 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ik ben stiekem verliefd op uh, Britney Spears hoor. Wat een prachtige vrouw is dat toen. Als je nu ziet uh, nou, ja, wat er allemaal en toen uh, met haar is gebeurd. Al die schandalen en uh, ga zo even door. houden. op, Maar ja, dat hoorde erbij toen in de jaren 90. Ik krijg uh, helemaal het gevoel dat ik uh, eigenlijk gewoon vier uur lang alleen maar jaren 90 wil gaan draaien. Voor de rest niet. niets. Keer te dat nog een keertje doen. Wel grappig. Nou, in 1999 werden er ook uh, andere hits gekoord, zoals de uh, Lounge van uh, DJ Jean. Uh, Blue van Ivan 65. Maar er werden ook uh, minder grote hits, uh, minder uh, serieuze nummers gemaakt. Denk uh, dan aan de uh, Bananenlied van de Boswachters. En in uh, 1999 maakten we kennis met uh, grote zangeressen. Nou ja, Britney Spears, uh, had ik het over. Jennifer Lopez en Christina Aguilera. Nou, ook maakten we kennis met de serie South Park die voor een nom nummer uh, chocolate Salty Ball zorgde uh, dat de gezongen chef uh, helemaal wereldbekend werd. Eind jaren 90 uh, ontstond er toen ook uh, hele grote onrust uh, in de computerwereld. Ja echt waar, en weet je nog waarvoor? Microsoft? Nee? Niet een ons vragen, geen idee. Oh nou, je kan alles vragen. Oh, oh, oh, de Millennium Bug. Want het ja. uh, probleem hiervan was dat in uh, allerlei computersystemen... Uh, bij het opslaan van de datum... alleen de laatste twee cijfers uh, van het jaar werden gebruikt. En uh, nou ja, dubbel uh, nul, dat kennen ze niet. In de beginperiode van de computer werd dat gedaan om te besparen... op de toen erg dure geheugenruimte. Nou, dat kan je nou niet meer bedenken. Ook verwachten programmeurs toen dat uh, vaak niet... Uh, ook verwachten... Ja. Pro uh, programmeurs vaak niet dat hun programma's... Uh, de eeuwwisseling zouden halen. Met het uh, bug probleem uh, zou uh, nog meer problemen gaan opleveren tijdens de overgang uh, na het jaar 2000 uh, toe. Doordat de representatie van uh, 1 januari 2000 gelijk is uh, als aan die van uh, 1 januari 1900, oftewel 1100. Nou, in deze context uh, werd 2000 ook uh, vaak aangeduid als uh, Y2K. Waarbij uh, Y de afkorting is van het Engels woord uh, hier natuurlijk. Een K, k voor kilozaad, oftewel 1000. Nog meer uh, problemen in 1999? Nou ja, wat vinden we nu problemen? Toen uh, vonden we het uh, helemaal geweldig. Want de uh, productie voor de eurobiljetten zijn toen van start gegaan. om ervoor te zorgen dat er bij de introductie van de nieuwe euromunt... op uh, 1 januari 2002 genoeg uh, bankbiljetten ook uh, beschikbaar zijn. Begint de staatsdrukker uh, Johan Enschede op 5 juli 1999... alvast met de productie van de nieuwe bankbiljetten. Ieder euroland uh, mag zelf haar euro's produceren. Nou, ja, de biljetten zijn voor uh, alle landen hetzelfde... De munten krijgen aan één kant een eigen landafbeelding. Nou, we kennen ze allemaal ondertussen. Ik denk dat de meesten ze liever kwijt als rijk is. En in de media is er nog meer gebeurd in 1999. En dan denk dan aan... Uh... Nou, kijk nou even naar de televisie. Kanaal 40 uh, heb je de webcam's uh, live op de televisie. En dan denk je meteen aan uh, Big Brother is watching you. <laughs> Er wordt allemaal meegekeken. Als je naar de rest van de studio doorheen loopt en je kijkt over naar boven, zie je ook heel veel beveiligingscamera's aan hangen. Want op 17 september 1999 startte het spraakmakende programma Big Brother op Veronica. En onder het permanente oog van 24 camera's van de tijd werd een aantal mensen 100 dagen lang geïsoleerd in een wooncabine. Na de gebeurtenissen, of nou ja, het ontbreken ervan, werd bijna onversneden uitgezonden. Ik weet nog wel, met Knuffel Ruud en uh, Kelly... Uh, Terrorjaap. Terrorjaap, nou ja, ga zo maar door. Ze waren er allemaal aanwezig. Dat was uh, prachtige 99. En hebben we de Millennium buck overleefd. Tien jaar lang CFM. Nou ja, ja. ondertussen is uh, CFM uh, gok ik zo verhuisd van uh, de Watertoren waar ze zijn begonnen. naar het Gasthuisplein. Wil je daar uh, meer over uh, horen hoe dat allemaal is gegaan en dat soort dingen? Luister dan morgen even tussen 2 en 5 naar het programma Zandvoort op zaterdag live vanuit uh, Talassa Waar uh, Rob Harms en uh, Albert Jan Vos uh, veel meer over zullen gaan vertellen. Eiffel 65! Dat is een nummer van uh, 2000 van het millenniumjaar. Want uh, dat uh, ze hebben al daarvoor, heeft, met uh, Blue. I'm Blue, hebben we daar. Prachtige hit gescoord, maar met uh, Move Your Body. We hebben ze zeven weken lang op uh, nummer 1 gestaan? Hey Rob! Hallo! Oude Piraten! Hey Rob! <laughs> ja. Oh, nu komt hij weer. oude Piraten. komt oh, Kijk, dan komt uh -oh. hij voor elkaar oh, ook. Dames en heren, mocht je een applaus voor Rob Harms? Hoi! Wat zou je zeggen, man? Ja, je zo lekker mee aan het dansen, Ja, uh, natuurlijk. Hoe vind je de ja, muziek uit de 90? Jaren jaren Leuk! Heel lang geleden, mooi, je. Waar zijn we nu naartoe gekomen? We zitten nu net in het nieuwe millennium. Okay. Zit in mijn jaar. Laat, laat maar horen. Eiffel 65. Helemaal goed. Jij moet ik hem laten horen. Ja. Komt ie. Belinda, dat je deze niet helemaal kent. Move Your Body, Ival65, 2000, zeven weken lang in Europa op nummer één gestaan. Dan heb ik het over uh, Ival65, tweede single van de Italiaanse groep. Uh... Ja, is dus natuurlijk heb ik uh, grote hit geweest. Ah, je hoeft het niet te kennen. Kijk, in Nederland uh, was uh, Move Your Body, um... Niet eens in de top 10 lijst van beste gekochte singles is ik gegeven, maar de rest van Europa heeft het uh, nummer goed opgepakt. Voornamelijk uh, Italië heeft hij uh, heel lang op nummer 1 gestaan. Maar het ja, is ook logisch als uit uh, Italië zelf komen. Dan uh, kan ik het ook wel begrijpen. 25 jaar. ZFM. Sale 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens ZeeFM voor het eerst te zien. ZFM. Al 25 jaar. Live The in Euro Ford. Breakdown. ZeeFM inderdaad al 25 en zijn bezig met een speciale 25 uur Nou, uh, bijna 4 uur uh, op de vang. Dat is, uh, ja, best wel uh, jonge voorzitter heeft het eer om hier uh, 25 uur lang aanwezig uh, te zijn. Maar uh, ze checkt nu even uit. Uh, ze moet even Olaf eten te geven, denk ik, en uh, de kinderen. Maar uh, ze komt straks weer terug. Ze dus, uh, kijkt even op kanaal 40 of televisie. Dan zie je op de webcams uh, of ze weer uh, present is of niet. Ik vind het knap, ik doe het er niet aan. Jaar 2000 waren we gebleven. De Japanse elektronicafabrikant Sony brengt dan de videospelcomputer Playstation 2 op de markt. En Pascal die heeft er iets te veel mee gespeeld geloof ik met Playstation <laughs> ja. 2 als ogen te zien. Jij hebt nog thuis nou, mee zelfs. Ik kreeg er eentje toen ik uh, 6 was. Oh, keurig! <laughs> Dat was 2000. Een roze! Een roze in 2006. Was ja, ja het was je jaar. Ja, ja. Oh, keurig. Hey keurig. Welke game speelde je meestal erop? Black Ops. <laughs> ja, ik was 6 jaren. Nee, ik kreeg wel gpa toen ervoor. voor. Oké, okay, lachen. Als zesjarige ben ik het gaan spelen inderdaad. Ik ja. GTA die komt binnenkort voor de PC uit, GTA 5. Ik zit er zwart op te wachten in maart, is dat? Ik, Moet nog, ik even heb hem al in de voorbestelling uh, staan. Dus ik wil hem echt uh, spelen, want ik haal niet zo van die gameconsoles en zo. Ik heb liever gewoon een personal computer. Ja, nou ja volgens mij wilde mijn vader gewoon uh, heel graag dat ik een gamer werd zo. Ik denk het. Het is hem nog gelukt ook. En volgens mij denk ik dat je vader het meeste erop gegamed heeft, maar... Uh, in november 2000 brengt uh, de Israëlische fabrikant van uh, flashgeheugen... de uh, M-Systems, de USB-stick... Disc on a key op de consumentenmarkt. Hij is pas 15 jaar oud, echt waar? Ja. Jonas heeft reen in zijn zak zitten. Wie gaat er tegenwoordig nog de deur uit uh, zonder? Rij. Uh, ik. <lacht> We gaan hier in de video heel veel handen omhoog. Ja, ik heb, weer, ik heb dat had ik niet verwacht eigenlijk. En uh, speciaal voor uh, niemand minder dan uh, Rob van der Velden... heb ik een heel mooi uh, bericht. Wat er in 2000 uh, was gebeurd. Dus uh, Rob van der Velden, als je luistert hier op uh, CFM, uh, zet je radio even wat harder... Want PSV is toen landskampioen geworden. Uh-oh. Met voetbal, echt waar, in de Eredivisie. Kan je ook niks aan doen. Ik ben uh, André Hazes. Het is ook het jaar van André Hazes. Hij heeft uh, veel gedaan. Uh, de laatste jaren van zijn leven. En in uh, 7 april 2000 uh, weigert André Hazes een Edison in ontvangst te nemen. Waarom? Ik zou het niet weten. Uh, het zou, het zou de, hij zou de prijs krijgen voor zijn hele oeuvre. Maar toen hij hoorde dat Doe Maar voor de prijs had bedankt. Wilde wil de hem ook niet meer hebben. Nou, dat kan ik begrijpen. als je, als je tweede bent, dan de eerste prijs krijgen ze dus ook niet helemaal eerlijk. En op uh, 16 april uh, 2000 was de allereerste radio uitzending van niemand minder dan Edwin Evers... op uh, onze collega station Radio 538. Ja, dat is ook weer een tijdje geleden dat Edwin Evers' is begonnen. En uh, 22 april 2000 even een, een, een triest toontje erin. Dat was de sterfdag van uh, Toon Hermans. Nederlands cabaretier. Heel veel connecties met Zandvoort had hij. Oh. Mijn uh, moeder heeft nog met zijn zoon in de klas gezeten zelfs. Prima raden hoe zijn zoon heet. Maurice. En hoe denk je dat ik aan mijn naam kom? <laughs> van hem? Nou Ja, nou, dat klopt. We gaan kijken naar andere uh, mooie muziek van het jaar 2000. Denk ik aan Jodie je die nog? Ja, geweldig nummer was dat. En uh, It. Oké zie ik met bier bedoel je pas? Wat bier, nee, wa, wa, wat zon? Wat ja oké, okay, ja oké okay, duidelijk. <laughs> uh, Press if I Will Stay. Van MC met Freestyler. En uh, Abel Onderweg, uh, ook een prachtig nummer. Te stond ook in de Nederlandse uh, top 40 toen met Ah uh, uh, Job. Jij bent de zon, ach jee. Echt waar, heeft hij er dus ook in gestaan? Het. Heb jij dat nummer wel eens gebruikt, uh, Sander? Jij bent de zon. Jij bent de zon, jij bent mijn C? Ja. Ja, ik heb hem wel eens gedraaid. Wel eens, maar niet vaak. Niet ja, maar vaak. Mijn neefje vond me heel leuk, dus ik moest er naar luisteren. Zeg maar. oh, geweldig. Ja, kijk. Jij bent de zon, jij bent de Nou, ja, Melanie C featuring Lisa Left Eye Lopers, Never Be the Same Again was toen ook een uh, enorme hit. Maar um, ja, freestylen van uh, nou, Bamfunk MC. Bamfunk MC, inderdaad. Die is ja, Vind ik dat we die uh, wel even kunnen luisteren. Heel reclames uh, gemaakt op die nummer. Straight Van Funk MC Freestyler 2000, nummer 3 toen de uh, best verkochte single in Nederland. Position. This will be your lesson, question You carry protection, Now, your heart go on like Silly Dion? Come on, come Leon. Bij deze speciale uitzending van de Euro Breakdown. De heren van het 25 jaar verstaan. Niet alleen van 7, maar het de heren van het 25 uh, jaar verstaan van de Euro Breakdown. In 1990 zijn uh, ze meteen begonnen om de Europese hitlijst in de gaten te gaan houden voor je. Iedere keer aan het begin van het dure mooie promo Jingle. Wordt even uitgelegd hoe, uh, hoe het precies werkt. Laatste uur zullen we van uh, 2000 naar uh, 2015 gaan rennen, moet ik wel zeggen. Want het is iets gezellig in de studio. Misschien kan ik er ook wel nieuws bij pakken. Uh, programma nog, ik weet het niet. Ja, als ik meer uh, met Jeroen Koper, uh, ik denk dat ik daar niet helemaal prallig voor wordt. Zou direct naar het nieuws beginnen we dus met uh, 2001. 13 weken lang hebben zij, uh, hebben zij op nummer 1 gestaan in Europa. En dan heb ik het over Kylie Minogue met Can't Get You Out of Head. Van 6 oktober tot en met uh, 29 december Weer gaan we even luisteren uh, tot aan nieuws naar RabanPang MC met freestylen. Hier in de studio waren we al bezig, uh, druk aan freestylen. Hoe je nou echt zien hoe dat uh, het werkt, hoe ze dat doen Hoe uh, die is, uh, druk bent voor CFM TV-mond nou maken. Maar kan uh, jij niet wachten tot die worden uitgevonden Ga dan even naar uh, Ziggo Digitale televisie van Ziggo, kanaal 40 Uitens de webcams uh, te zien zijn